Acht uur, Kees Groot met het NOS Journaal. In Helmond woedt een grote uitslaande brand in theater Het Speelhuis. Er zijn geen gewonden en, het is de en er is volgens de brandweer niemand meer in het gebouw. Uit voorzorg zijn ongeveer 20 woningen in de omgeving van Het Speelhuis ontruimd. De brand veroorzaakt veel rook en die heeft ook de bibliotheek naast het theater bereikt. Drie kubuswoningen naast Het Speelhuis zouden nu ook in brand staan. Volgens de brandweer is het Helmondse theater, een rijksmonument van architect Blom, waarschijnlijk niet meer te redden.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 Bij een ongeval op de A67, waarbij vier auto's waren betrokken... zijn één dode en zeven gewonden gevallen. Rond zes uur vanavond botsten de auto's... ter hoogte van Grashoek in Limburg op elkaar. De snelweg is afgesloten en het is nog niet duidelijk... hoe lang dat gaat duren. De politie is op de A67 bezig met het onderzoek... naar de oorzaak van het ongeval. Het weer, onstuimig, met hagel, onweer... en vooral aan de kust stevige wind. Morgen nemen de buien in de loop van de dag af... en kan zelfs even de zon doorbreken. Voor de graad of 7. De jaarwisseling is met 10 graden zacht. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Je hoort het net al in het nieuws. De A67 Venlo richting Eindhoven is dicht tussen de afritten Helden en Liesel... na een ernstige aanrijding. Er staat nu zo'n 3 kilometer file. Verkeer richting de Randstad kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Saar Heiken via Nijmegen. Dat is de route over de A73 en de A50.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 Goedenavond en hartelijk welkom bij het Marathon Interview. In deze kerstperiode zes avonden lang telkens van 8 tot 11 live gesprekken met één gast. En vanavond alweer de laatste in de reeks. Op www.vpro.nl slash marathoninterview meer informatie over de gesprekken van de afgelopen dagen. En die kunt u daar ook terugluisteren. En als u ons wat te zeggen of te vragen heeft, doe dat dan op marathoninterview dan nu de hoogste tijd voor onze gast van vanavond. Hij wordt omschreven als een pragmatisch intellectueel... met een droog gevoel voor humor. Gereserveerd, behoedzaam. Goede eigenschappen voor de man die 36 jaar geleden... in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam... en 22 jaar ambassadeur was. Hij is Nicolaus van Dam, roepnaam Koos, arabist en oud-diplomaat. Hij werd geboren op 1 april 1945 en groeide op in Amsterdam. Op zijn 17e werd hij door zijn vader een anatoompatholoog, op internaat gestuurd... omdat hij wel wat discipline kon gebruiken. Nou, dat is gelukt. Gedisciplineerd heeft hij zijn verdere leven geleid. Koos van Dam studeerde Arabisch en politieke wetenschappen... deed onderzoek in Syrië en promoveerde met een proefschrift... over de Baatpartij en zijn leider Assad. Het boek heette De strijd om de macht in Syrië en kwam in 1979 uit. En afgelopen jaar verscheen de inmiddels vierde... en bijgewerkte editie in het Engels. Nu Syrië in volle opstand is en niemand weet wat er gaat gebeuren... is de kenner van Dam een veelgevraagd commentator. Ten tijde van zijn promotie was hij al in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als eenvoudig medewerker op de afdeling Midden-Oosten. Verbazingwekkend, een wetenschappelijke carrière lag wellicht meer voor de hand. Die eerste vijf jaar in Den Haag bleken het begin van een topcarrière in de diplomatieke dienst. In 1980 was hij al eerste secretaris op de ambassade in Beirut. Daarna plaatsvervangend chargé d'affaires in Libië. Van Dam bracht weer een aantal jaren in Den Haag door... als onderdirecteur van de afdeling Afrika Midden-Oosten op het ministerie. In 1988, 43 jaar oud inmiddels, was hij ambassadeur. En meteen op een heel enerverende post. Bagdad, Irak. Hij maakte daar het begin van de Golfoorlog mee... en moest een groep gegijzelde Nederlanders vrijkrijgen. En uiteindelijk ook zichzelf en zijn gezin. Het was het voortijdig einde van zijn post in Bagdad. Ambassadeurschappen in Egypte, Turkije... Duitsland en Indonesië volgden. Vorig jaar, na 22 jaar ambassadeurschap, moest hij wel met pensioen. In 1998 verscheen het boek dat hij samen met Midden-Oosten-correspondent... Jan Keulen schreef, De Vrede Die Niet Kwam. De uitgever deed er een opvallend oranje bandje om, waarop stond... Van Dam, 20 jaar diplomaat in het Midden-Oosten dubbele punt... Israël komt bijna overal mee weg... Een constatering die benadrukt dat de diplomaat zelf... andere opvattingen over het Midden-Oostenbeleid erop nahield... dan zijn bazen in Den Haag. Of dat zo is, toen en nu, dat gaan we ongetwijfeld horen... ergens de komende uren van arabist en oud-diplomaat Koos van Dam... in gesprek met Djoeke Veninga. En wilt u reageren? Dat kan. Op marathoninterview@vpro.nl. Hartelijk welkom, Koos van Dam... Roepnaam Koos. Uh, welkom in Nederland, want nog, nog sinds vrij kort woont u hier weer, hè? Ja, we zijn uh, nu 23 jaar bijna buiten Nederland geweest. Hebben het afgelopen jaar nog in Spanje gewoond, omdat er geen huis was in Nederland dat we konden vinden. Maar dat hebben we nu gevonden, dus we wonen nu in Nederland, in Den Haag, onder de ooievaars die zelfs hier in de winter uh, blijven, omdat ze gevoederd werden. Door uw buren? Nou, niet door onze buren, maar oh. ergens in een weiland in de buurt. Daar staan uh, soms meer dan 22 ooievaars. En die staan daar heel geduldig te wachten... want er komt vast iemand iedere dag langs met wat vis... Yeah. Wat grappig. Ja, ik heb uw huis gezien. Een enorm mooi, uh, mooi huis. Mooi, uh, een soort mon monument van de uh, prachtige architectuur uit zo'n 1920. Hè, zo beetje. Uh, veel groen in de omgeving. Dat vindt u belangrijk, dat u een beetje natuur heeft. Ja, een beetje natuur een heeft. vrij uitzicht. Dat je zo ja. de natuur in kunt lopen. Dat zijn niet zo heel veel plaatsen waar dat kan in een stad. Maar dit is toevallig, uh, kan dat heel mooi. Ja. Dus daar zijn we heel tevreden mee. Dan was er nog iets nieuws in uw leven heel kort geleden, uh, namelijk de topdiplomaat Coos van Dam... is voor het allereerst in zijn leven naar Amerika geweest. Ja, dat klopt. Ik ja. ben er nooit heen geweest. Uh, ik had altijd veel meer aantrekkingskracht, voelde ik... om naar de Arabische wereld te gaan, naar Azië... Uh, dat vond ik erg spannend. Dus het is er nooit van gekomen. Ik had er geen aanleiding voor. Maar er, er, er kwam een aanleiding. Dat was namelijk dat de vierde editie van mijn boek... werd uh, gevierd, uh, geëerd zelfs, zeg maar... door de Syrian Studies Association. Dat is een, een, een kleine groep mensen, een relatief kleine groep mensen... die heel erg geïnteresseerd zijn in Syrië. En die zijn weer een onderafdeling van de Middle East Studies Association. Dat is de grootste Amerikaanse... Een vereniging die zich uh, op academische wijze met het Midden-Oosten bezig had. Dus ik dacht, ja, dat is een prachtige aanleiding om daar eens heen te gaan. Naar Washington. En hoe was het? Nou, het was, uh, ik kreeg al van tevoren te horen dat Washington niet echt uh, de spannendste stad is van Amerika. Het is wel heel mooi. Je zit er op te midden ook weer van de bossen. En uh, het was heel leuk om met allerlei Amerikaanse, uh, zeg maar, academische collega's kennis te maken. Ja. En om iets van Amerika te zien, maar dit was maar een week. Uh, mensen zeiden die moeten ook naar, naar New York gaan. Dan hoor je ook steeds: dat is ook niet Amerika. Ja. Uh, maar dat komt de komende jaren er misschien van. Ja, toen ik, wij, wij kennen elkaar niet. We hebben een, elkaar één keer gesproken ter voorbereiding op dit gesprek. En toen zei, klopt het dat ik ergens las dat u nu voor het eerst naar Amerika gaat... Toen zei, u, toen zei u, ja, Amerika heeft eigenlijk nooit iets gedaan of uitgedragen... wat mijn nieuwsgierigheid zo heeft opgewekt om daar eens naartoe te willen. Dat klopt. Ik heb altijd het beeld gehad van prachtige natuurparken... en verder het clichébeeld van veel criminaliteit, armoede... Uh, en ik heb daar één keer de televisie aangezet. En dat was precies al dit on deze onderwerpen kwamen onmiddellijk naar de voorgrond. En uh, niet dat het in de elders in de wereld niet ook zo is... maar ik had gewoon een enorme aantrekkingskracht naar die andere delen van de wereld. Dus... En ook een beetje een afkeer dus van deze nou ja, wereld. De Amerikaanse ja. politiek in het Midden-Oosten is nou niet echt uh, de meeste aantrekkelijk. Ik kijk naar Irak, het arabisch israëlisch conflict... Ja. Uh, dan heb je nog een groot verschil tussen democraten en republikeinen. In de tijd dat wij daar waren, was er een van de mannen... die zich kandidaat stelde voor de pre het presidentschap van de republikeinse kant. En ja. die wist het verschil nog niet tussen Iran en Irak. Wat een beetje gek is voor schoolkinderen. Vroeger was het misschien... Uh, Begrijpelijk, zo. Iran ligt aan rechts en Irak links, maar als je nu een land hebt. Wat, hij, is geen eh, hij is geen kandidaat meer overigens. Always, nee, hè? Maar goed, hij heeft zich weer was, teruggetrokken, uh, ja. Ja, ja nou, dat wijden. is ook wel terecht, Zeker. denk ik. Maar <laughs> toch, het feit dat, zo, dat er iemand is, überhaupt, die, die in, op, na negen jaar positie. oorlog, of in ja. meer nog oorlog in ja. Irak, met Amerikaanse troepen dat onderscheid nog niet kent. Ja dan is het wel heel erg gesteld. En, en, en dat, daar, daarvan heeft u ook wel het gevoel dat dat representatief is voor? Ik denk dat in de Verenigde Staten, nogmaals, ik ben er maar één keer geweest... maar ik heb natuurlijk wel uh, via allerlei andere media veel gevolgd. Ik denk dat daar de meeste mensen uh, dat die heel erg op het binnenland zijn geconcentreerd... Ja. Maar kan je topdiplomaat zijn zonder Amerika te kennen of zonder een nou, gevoel voor Amerika blijkbaar. te hebben? Dat kan. Dat kan, ja. want uh, je hoeft helemaal niet per se in Amerika geplaatst te zijn. Uh, nee. Je kunt op hele andere, nou, hele andere delen, je kunt het ook omdraaien. Ik ja, maar ik bedoel, eigenlijk... Amerika bemoeit zich ook met al die plekken waar u misschien wel geweest bent. Jawel, maar je komt overal Amerikanen natuurlijk tegen. Ja. Dus je hoeft daarvoor niet in Amerika te zijn. Dus het is niet dat je plotseling heel anders over Amerika... over het Amerikaanse beleid uh, gaat denken wanneer je daar geweest bent. Het is mij althans niet overkomen. Het heeft mijn beeld niet veranderd. Nee. nee maar dat en dat was beeld wat... is niet gebaseerd op uh, toevallig daar een beetje rondlopen in een stad... maar meer op gesprekken die ik in de loop van de tientallen jaren heb gehad. Uh, gesprekken die ik heb gevoerd... Uh, het was eerder een bevestiging dan dat ik dacht: hé, hey, het is toch heel anders dan ik had verwacht. Ja, en, en hoe ervaart u het feit dat, dat Amerika, u zegt ja, het is, het is een land dat in wezen heel erg op zichzelf gericht is? Dat valt ook altijd inderdaad op als je daar wel rondreist: dat het op een bepaalde manier provinciaals is en de, de, de rest van de wereld ver weg is. Toch bepaalt dat land enorm mee. Wat er wereldwijd gebeurt en wordt er een stempel gedrukt op veel ontwikkelingen. Nou, dat is het gevaar van bepaald soorten, als je het kunt noemen, een soort democratie. Ja. Die mensen in de Verenigde Staten bepalen via, via, via de verkiezingen uh, wie er president wordt en de president die drukt natuurlijk zijn stempel dan helemaal op wat er gaat gebeuren. Maar die uh, bepaalt niet alleen maar wat er in het land zelf gebeurt in het land van de mensen die hem gekozen hebben. Maar die bepaalt ook in grote mate uh, wat er elders in de wereld gebeurt. En, uh, en de mensen die hem hebben gekozen, die weten heel weinig daarvan. Dus dat is een, uh, ja, een hele aparte situatie. Je kiest iemand die uiteindelijk in heel, gaat ja, bepalen... wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Ingrijpen in andere landen bijvoorbeeld. En dat zou anders moeten... Ja, dit is nu eenmaal de politieke realiteit... maar je moet het wel goed constateren dat uh, ja, bijvoorbeeld de invasie in Irak... dat was helemaal een ingreep van Amerikaanse zijde. De posities, de stellingnamen van allerlei, posities buiten, van allerlei politici buiten Amerika... buiten de Verenigde Staten... Die, die waren ook mede gebaseerd op het bondgenootschap met Amerika. Dus velen die willen daar niet te kritisch over zijn. Dus die gaan daar mee... En heel veel mensen die zijn meegegaan in uh, dat het toch maar beter was om Irak aan te vallen. Ja. En uh, dat is in 2003 uh, ingevallen. In want daarvoor is het ook al een keer gebeurd. Maar toen was er een hele goede aanleiding. 2003, dus negen jaar, uh, bijna negen jaar geleden. En als je dus nu wordt er... In de Verenigde Staten en allerlei andere landen wordt dus goed gepraat. Het is een succes geweest en daar is een democratie. Maar ga je werkelijk kijken naar wat er aan de hand is... dan zijn er meer dan 100.000 doden gevallen. Veel meer dan 100.000 doden gevallen in Irak zelf, onder de Irakse bevolking. Meer dan 5.000 Amerikaanse militairen. En het land wat zij nu achterlaten, daar is het absoluut geen peace en vrede. Daar is iedere dag sprake van aanslagen de mensen zijn niet veilig, de gezondheidszorg, de energievoorziening, enzovoort, enzovoort. Dus het is er veel slechter aan toe dan het was. En zelfs de regio is er veel slechter aan toe, want Iran heeft dus nu de gouden kans gezien... om op te komen dankzij de val van de Iraakse dictatuur. Het regime van Saddam Hussein, wat dat een beetje in evenwicht hield... Daarom was Saddam Hussein ook vroeger een bondgenoot van de Amerikanen... omdat hij de Iraniërs tegenhield. Maar de politieke agenda is in de loop der tijd veranderd. Dus eh, dat is nou niet zo'n groot succes. Maar Amerikanen... Dus wat u eigenlijk zegt, iedere keer als je ergens ingrijpt... Uh, verstoor je het beeld of maak je het beeld weer zo anders... dat het bijna leidt tot een, de noodzaak tot een nieuwe interventie. Nou ja, wordt de ene, ik noem het, mislukte interventie is nog niet voorbij. Of er wordt al gesproken over de volgende. Overwogen. Nu, nu is er al heel lang sprake van een interventie in uh, Iran bijvoorbeeld. Over de, uh, de ontwikkeling van kernwapens. Waarvan nog helemaal niet vast staat of dat echt zo is. Mm. Uh, in Afghanistan kun je het toch ook niet zo'n echt groot succes noemen. Ik, ik spreek een diplomatieke taal. Uh, de Taliban zijn nog steeds heel invloedrijk. Uh, kijk naar de drugs. Je zou verwachten eigenlijk, als je daar zo'n bezetting hebt van buitenlandse troepen, dat die dus in staat zijn om bijvoorbeeld uh, de productie of de uitvoer van allerlei drugs, uh, want Afghanistan was wat dat betreft al tientallen jaren een soort paradijs tussen aanhalingstekens, mm. dat je dat vermindert. Maar het is vermeerderd. Heeft u angst voor Iran? Voor de grootmacht Iran in die regio? Nou, de, de landen die daar omheen zitten... Ja. Ik was onlangs in uh, Abu Dhabi voor een conferentie... en daar bleek heel duidelijk die landen, die Arabische buurlanden... ten zuiden daarvan, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Qatar... Uh, Oman was er dan toevallig niet... maar die zijn niet zo bewucht, behug, uh, beducht voor Iran als kernmogendheid... maar voor de, het nationalisme van de Iraniërs. Want Iran wordt gezien als een islamitische revolutie. En dat is ook een islamitische revolutie. Maar daarachter schuilt, of schuilt niet... maar dat is niet zo, voor veel mensen niet zo zichtbaar... maar is, het zijn vooral Perzen of het is het Perzische nationalisme... wat net zo onder de Shah uh, duidelijk aanwezig was. Dus vroeger heette het land ook Perzië... maar dat, omdat er natuurlijk veel meer mensen wonen... dan alleen maar Perzen of mensen die Farsi spreken... Uh, daar zijn ze beducht voor, voor Iran als, eh, als wat, wat ambities heeft om hege, de hegemonie te hebben over die... Met de Persische bevolkingsgroep als... Nou ja, een van die mensen zei eh, daarbij bij dat symposium van in Iran was sedert de Iraanse islamitische revolutie. Dus 1979, dat is dus eh, ook al bijna 23 jaar was er geen enkele Soenitische minister geweest. Alleen maar siitische minister. Nou dus is dat natuurlijk weer wel de religie. Maar de combinatie siitisch en Persisch, dat is denk ik de, de sleutel. Dus het is niet alleen maar religie of islam. Maar het is... En daar, daar zien ze ook helemaal geen gevaar in voor henzelf Geen bedreiging in de zogenaamde islamitische revolutie. Want we hebben vroeger het heel vaak gehad... over de export van de islamitische revolutie. Maar het is in die regio vooral hun beduchtheid voor... Persische invloed, eh, invloed van Iran dan dus eh, als nationale mogendheid eh, tegen de Arabieren, als het ware. Dat was precies ook waar de oorlog eh, tussen Iran en Irak over ging eigenlijk. Dat was een oorlog, zo werd het althans ook in Baghdad eh, afge eh, afgeschilderd. Eh, een Persisch-Arabisch conflict. Maar zo wordt het dus ook gezien door die Arabische golfstaten ten zuiden van... Iran, Maar voor, de, voor die atoommacht, als dat er ooit van zou komen... als ze dat inderdaad ontwikkelen, want dat staat dus niet vast. Ik bedoel kernwapens, ja. daar zijn ze niet bang voor. Ze zijn voor de, eh, bang voor de Iran als land dat zijn invloed... soms vroeger ook aanspraken maakte op Bahrain bijvoorbeeld... of op bepaalde eilandjes. Ja, en Iran is heel strategisch. Je hebt nu dat conflict eh, weer dat Iran... Dat wordt bedreigd door eh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten of door Israël. Want die spreken toch die dreigementen uit. Eh, dat als eh, Iran zou worden aangevallen... dat ze dan de straat van Hormuz afsluiten. En dan ligt de olie-export van Iran zelf... maar ook van die andere Arabische golfstaten ligt plat. Hm. U was dus op zo'n bijeenkomst met uh, kenners, wetenschappers. U was eigenlijk opeens weer dan bent u nu opeens weer wetenschapper eigenlijk, hè? Ik ben eigenlijk altijd wetenschapperig gebleven. Het was alleen een prachtige combinatie om als uh, iemand voor buitenlandse zaken... als diplomaat dus uh, actief te zijn, maar om dat te koppelen aan uh, de wetenschap. En het is juist die combinatie die het naar mijn idee zo mooi maakt... want iemand die dus alleen maar, alleen maar tussen aanhalingstekens... die alleen maar academicus is en uh, veel leest en misschien ook wel in die regio is... Uh, die heeft minder mogelijkheden, als hij tenminste alles gebruikt, dan ja. iemand die uh, daar dan jarenlang achter elkaar in een bepaald land zit. Uh, maar goed, als... u was toch een, laten we zeggen, een wetenschappelijke diplomaat en, en niet een diplomatieke wetenschapper geworden. Nee. En, en dat is ergens in het begin van uw leven gebeurd. We kregen net een beetje de levensloop uh, genoemd in de inleiding door haar een botje. En. Um, het was inderdaad eigenlijk opmerkelijk als je dat bedenkt... dat u een, een promoveerde op dat proefschrift over Syrië... wat nu dus nog steeds een enorm uh, belangrijk, invloedrijk werk is. Internationaal overal. Uh, en en toch, niet, uh, naar de, toch geen wetenschappelijke carrière bent gaan, gaan doen. Ik las ergens in een interview dat u zei... Ik, ik had niet de goede politieke kleur om op dat moment op de Universiteit van Amsterdam aangenomen te worden. Ja, dat klopt. In 1975, toen kwam ik terug uit Libanon. Daar had ik een jaar doorgebracht, ruim voor wetenschappelijk onderzoek, voor mijn proefschrift. En toen zocht ik een baan. En toen lag bij de Universiteit van Amsterdam een baan uh, lag open. En mijn uh, tegenkandidaat die had wel de politieke kleur en ik niet. En dat was in een tijd dat overigens de Universiteit van Amsterdam... en andere universiteiten, die waren heel erg gepolitiseerd. En wat dus, was uw politieke kleur dan? Nou, dat was voor hun in ieder geval niet de kleur die zij wilden. Namelijk uh, ver links... Dat was Bertus Hendricks. Die... Dat was Bertus Hendricks, die toen dus die de had plaats de goede ja. En ik ben heel blij dat, ik, dat hij die baan heeft gekregen. Ik heb hem dat laatst nog geschreven. Dus toen Bertus dat... Hendricks was links, die kreeg die baan... en u was, maar wat was u dan? Nou ja, ik werd uh, in ieder geval niet links genoeg beschouwd. Maar ik was helemaal niet in de politiek... Uh... Was u iets of u was eigenlijk niks? Nou, ik was wel wat, maar niet in de politiek... of niet in een, uh, niet in een specifieke politiek, uh, partij geïnteresseerd. Dus dat was al genoeg om... Uh, niet voldoende geëngageerd te zijn om die baan te krijgen. Want ik zie hier een foto, uh, dat, dat kwam uit dat, dat citaat waar ik las... over Bertus Hendricks, kwam uit hetzelfde interview in de ZemZem. Daar staat een prachtige foto'spaar van u bij. Uit 1970 staat u hier als een jonge man... met Palestijnse commando's in Amman. Enorm te grijnzen, te midden van inderdaad Palestijnse strijders... Ik bedoel, als je met die, met die foto in de jaren 70 naar de linkse universiteit kwam, zat je toch wel goed? Ja, het is gek dat eigenlijk uh, de Palestijnse kwestie altijd in links-rechts uh, termen is... Uh, uh, Beschreven, ja. Terwijl het in feite een nationalistisch conflict heeft... dat niks met links of rechts heeft te maken. Het is het alleen toevallig, of misschien is het niet eens toevallig... maar laat ik het toch toevallig noemen... dat in Nederland, althans, de meer linkse partijen... die steunden dus de Palestijnse kant meer... en de meer rechtse partijen eh, niet. Eh, ja, dat zou misschien eh, zo zijn geweest. Ik heb dat, in dat was voor de zwarte september... toen de commandoorganisaties er werden uitgegooid, zeg maar, na die, uh, noem het burgeroorlog in Jordanië. En daarvoor heb ik dus een aantal commandoorganisaties uh, kunnen bezoeken. Dat was wat, heel wat, wat deed u daar? Wat ik deed? Ja. Ik studeerde dat jaar in Syrië. Mm -hmm. En uh, voor, voor mijn doctoraalscripties was ik in Damascus voornamelijk bezig. En dan maakte ik uitstapjes ook naar Jordanië. Daar heb ik ook allerlei interviews gehad. En daar werd ik uitgenodigd bij deze commando-organisatie, de Dat Palestijnse. Uh... En dan ging u daar een paar dagen mee optrekken? Of, of nou, dan een ging beetje... ik, nou ja, ja. ik sprak met die mensen en ik ja. ging ze in het veld op bezoek. En uh, dit was dan toevallig de organisatie van Assam Sartawi... die later in Madrid is doodgeschoten, een van de... Palestijnse leiders die toen al op het pad zat van mogelijkheid van onderhandelingen met Israël. Want dat was in die tijd nog helemaal niet uh, uh, normaal. Uh, nog helemaal nog niet populair, of wat dan ook. Ja, want als we nog even meer teruggaan naar die alle. die, die liefde voor, uh, voor die Arabische wereld, die is, die is vroeg gekomen. Want waarom gingen we Arabisch studeren? Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Zomaar. Of tenminste, nou niet helemaal zo. Maar ik ben er door mijn vader mee in aanraking gekomen. Die heeft Arabisch gestudeerd in zijn jongere dagen. En daardoor kwam ik woordenboeken tegen thuis waar ook Arabisch in stond. Eigenlijk was het een Hebreeuws woordenboek waar ook Aramees en Arabisch... En ik was door dat letterschrift een beetje gefascineerd. Dat vond ik spannend. Ja. En ik wilde dus al heel vroeg dat Arabisch ook leren. En uh, direct na mijn middelbare school heb ik een reis gemaakt naar het Midden-Oosten. Naar Syrië als eerste land. Uh, en ja, daar werd ik zo goed ontvangen. In een heel primitief dorpje ergens in de buurt van Aleppo. Waar nu trouwens, dat, heet, dat is de regio van Zawie, vlak vlakbij Turkije. Waar nu trouwens ook die grote, heel veel van die strijd uh, plaatsvindt. Maar daar werd ik heel gastvrij ontvangen. En ja, dat, de eerste indrukken zijn vaak toch uh, heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, want u beschrijft in een speech die u heeft gehouden in Aleppo... Um, bij het 400-jarig bestaan van het uh, Nederlands consulaat daar. He, ja. daar heeft u een speech gehouden, dat, wanneer was dat, een paar jaar in geleden? 19, uh, in 2007. Zo, ja. Ja. En daarin schrijft u um, over uw... Band met Syrië. En dan beschrijft u inderdaad dat, dat die 40 jaar geleden begonnen was, dat u daar kwam, dat u het geluk had dat u moest wachten bij de grens, uh, uw portefeuille kwijtraakte, ja. maar dat iemand hem terug kwam brengen, namelijk de mensen van de douane. Als dat niet was gebeurd, zegt u, was ik, had ik misschien een hele andere relatie met de Arabische wereld gekregen. Dat kan heel goed. Ja. Ik bedoel, als je daar binnenkomt en uh, het was een, niet de douane, maar het was een andere reiziger die, die mm -hmm. met de terug kwam brengen. Maar als je daar dus, als je plotseling al je papieren kwijt bent, en je paspoort en je geld, en je zit dan in de ellende, en je denkt dat iemand daarvan het heeft gedaan, dan denk je. Dan, dan kun je op hele andere gedachten komen. Dan is de eerste aanraking, is uh, heel negatief. En, en die raak je dan misschien nooit meer kwijt, maar nu gaat. ging dat goed. En niet alleen dat gebeurde er. Nee, wat er gebeurde nog meer. U komt, u komt in Aleppo, u komt per ongeluk in een beetje een soort hoerenhotel terecht. Dat wist u niet, neem ik aan. Nee, ik vond geen mijn van. Het kan ook bewust zijn. Kun je, op mij, deze goedkoop, <lacht> kun je mij een goedkoop hotelletje <lacht> leven? Nee, ja. goed. Maar toen werd u enorm hartelijk ontvangen door een. Een student, Syrische student die u ontmoette, u kwam bij die familie terecht. En in uw speech schrijft u dan: Het was net alsof ik voor een tweede keer geboren werd. Ik was maar nu dan in een nieuw land, in een nieuwe cultuur, in een nieuwe familie. Ja, ik werd er zo warm ontvangen. Te midden van al die mensen. Het was ongelooflijk, die gastvrijheid. En die Arabische gastvrijheid in het algemeen is heel bijzonder. Ik heb het althans uh, nooit elders zo ervaren. Het is uh, sociaal heel erg ingebakken... dat zij mensen, vooral reizende mensen, uh, heel goed ontvangen. Het kan niet op. Het is soms, uh, meestal is het iets van drie dagen. Maar drie dagen heel warm ontvangen in een familie of in een dorpje... Of... Wat bedoelt u, meestal is het drie dagen? Nou, dat is de, de traditie is dat je na drie dagen eigenlijk. Uh, is het wel tijd om Precies, weer deur te reizen. Don't oversteer, you're welkom. Maar ja, ja. Nou, drie dagen is ja. eigenlijk al heel lang. Als je dus kijkt, als je drie dagen, volle dagen, of drie et-maanden. intensief sociaal contact hebt, dat is al heel veel. En als je dan al die tijd dus zo goed wordt behandeld, ja, dat is heel bijzonder. Beschrijf dat eens hoe dat was? Nou ja, je hebt dus gesprekken, al die mensen komen om je heen zitten. En u en... sprak toen nou, nog geen nou, Arabisch. Nou, ik Arabisch. Een paar woordjes, ik had, misschien. Ik had, uh, ik had al wel wat geleerd. Uh, hmm. De eerste keer dat ik überhaupt Arabisch echt uh, levend hoorde, was uh, in Turkije, wat tegenwoordig Turkije is. Dat is vlakbij Iskandarom, wat vroeger Syrië was. Maar dat is door de Fransen aan Turkije afgestaan om Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat het voor die tijd aan, aan de. Zeg maar de West-Europese, de Galieërde kant te krijgen. Ik verstond daar nauwelijks wat van. Het was echt. Want wat ik had geleerd was een, een, ander, een heel klein beetje een ander dialect. Ja, het is een vak apart, die dialecten. Maar in ieder geval. Als je dus geen andere uitweg kent. en je, je wordt continu daar in dat Arabisch ondergedompeld. daar leer je, kun je heel wat, van, heel wat van leren. Maar dat ging met handen en voeten, zeg maar. En. Eh, ja, dat iemand kende af en toe misschien ook wel eens een Engels woord. Het was in ieder geval heel, een, een hele mooie ontmoeting als begin. En daarna heb ik eigenlijk uh, ja, wel meer van dit soort ontmoetingen gehad. Ook die, in die reis, ook in uh, Jordanië waar ik later kwam, of in Libanon. Als lifter werd je soms door allerlei, je door allerlei mensen meegenomen... en die nodigden je dan weer uit. Het was heel apart. U luistert naar Radio 1. U luistert naar het marathon interview. Arabist en oud-diplomaat Koos van Dam is vanavond te gast in het marathon interview in gesprek met Juke Veninga. We zijn een half uur bezig. We hebben nog 2,5 uur te gaan. U krijgt nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS Journaal. In Helmond woedt een grote uitslaande brand in theater Het Speelhuis. Er zijn geen gewonden. Drie kubuswoningen naast Het Speelhuis zouden ook in brand staan. Volgens de burgemeester is het Helmondse theater... een rijksmonument van architect Blom niet meer te redden. Vanavond zou er een optreden zijn van de a cappella zanggroep Montezuma's Revenge. Bewoners van het centrum van Helmond wordt geadviseerd... ramen en deuren dicht te houden. De Verenigde Staten en Duitsland hebben woedend gereageerd... op de inval van de Egyptische politie... bij 17 mensenrechtenorganisaties in Cairo...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 Er zijn volgens hen veel te weinig waarnemers... en de paar die er zijn worden begeleid door regeringsgetrouwe militairen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel, Kees Groot. We vervolgen het gesprek met Koos van Dam. En wilt u reageren, dan kan dat op marathoninterview@vpro.nl. Ja, het nieuws staat natuurlijk bol van allemaal nieuws... wat enorm dicht bij uw eigen uh, hele leven eigenlijk ligt. Op allemaal plekken waar u zelf ambassadeur geweest bent, daar komen absoluut nog helemaal over te spreken. Laten we beginnen... Naar die, naar die eerste post. Want uw allereerste post in die diplomatieke dienst... dat was in Libanon. Um, u liet mij een boek zien toen ik bij u was. En dat heette... Uh, Islamic History. En daar in dat boek zat een flinke... Uh, inslag van een granaatscherf. En dat... Het boek was geraakt in 1982... toen u daar op de, op de ambassade in Libanon stond. Bij, door, na de invasie van Israël bij een... Uh, wat was het eigenlijk? Het was, een, het was een granaat die kwam van een van de boten die voor de kust lagen. Hè? Van de Israëlse kanoneerboten die ja. daar voor de kust van Beirut lagen. Ja. En uh, die dus de kustlinie bestookten. Ja. Ik, ik zou gereden, zeggen, ze hebben heel goed gericht... om precies de Islami Islamic history eruit te <laughs> Eruit te raken in de boekenkast? Ja. Nou, in mijn uh, flatgebouw zat ook een, uh, een Libanese militair, zeker Ahmed al-Ghatib... die uh, bij, het, uh, bij het Arabische leger zat en die samenhing, of, uh, samenwerkte met allerlei mensen van de Syrische... Van de secesim, de Pink Panthers heette die, vanwege hun uniformen. Ik weet niet op wie ze richten, maar in ieder geval, ik had dus helemaal niet, ik heb nog een tijdje met een paar dagen met verrekijkers naar nee, die schepen gekeken, maar ik had geen flauw benul dat ze op een gegeven moment uh, die hele kuststrook uh, gingen bombarderen. Dat was dus het geval. Ik kwam. Uh, wat later van, uh, mijn, van de ambassade, zoals gebruikelijk, wat later. En dat was mijn geluk, want ik had er maar een paar minuten eerder moeten komen... en ik had er middenin gezeten. En dan hadden we dit interview nu niet gehad. Was maar... dat uw eerste uh, ontmoeting met Israëliërs? Nee, ik had Israëliërs wel eerder ontmoet in 1964 al. En uh, ja, eigenlijk, nee, 1964 al... Uh, maar een militair. Toen ben to ik daarin ge ben ja. geweest. Mm -hmm. uh, en in ben Ik ben daarvoor ook wel geweest. Ik ben daar in 1973 geweest. Toen zat ik op de Golan toen de oorlog uh, begon. Uh, tegen Syrië en Egypte. Ik zeg tegen, want de Zedis die vloog. Ik was daar. En, ja, ik wou net zeggen, meestal noemen we dat de oorlog van Syrië en Egypte tegen ja, Israël. Maar toch? degene ja. die dus uh, werkelijk uh, zijn begonnen met, uh, uh, met de aanvallen, zijn de Zedis geweest. Want die zagen natuurlijk dat die aanval aankwam. Dat was een volledige verrassing dat die tanks vanuit Syrië die richting Damascus gingen... om andere tanks af te wisselen, dat ze plots ging omdraaien. En toen waren ze met z'n allen richting eh, Israël... of liever gezegd de bezette gebieden, want de Golan was eigenlijk bezet. En hun doel was de Golan eh, te bevrijden van de Israëlische bezetting. Maar dat was mijn eerste, on, eh, mijn eerste kennismaking met het Israëlische eh, leger, zeg maar. Daar zat ik heel vlakbij. Maar dit was de eerste keer dat ik er fysiek echt ook mee te maken had door beschietingen. Dat was levensgevaarlijk. In Libanon was burgeroorlog aan de gang, heel lang. En al die milities die streden onderling. En dat was ook gevaarlijk. Maar je kon meestal toch wel bepalen hoe je dat kon omzeilen. Maar dit kon je niet omzeilen, want het waren bombardementen vanuit de lucht en vanuit zee. Dus dat was eigenlijk het gevaarlijkste, de gevaarlijkste tijd die ik ooit heb meegemaakt in uh, mijn tijd in het Midden-Oosten. Die beschietingen, zeg maar, die bombardementen, uh, überhaupt de Israëlische aanwezigheid in Libanon. En dat meteen op uw eerste post? Dat was op mijn eerste post, ja. ja. Dat was gelijk raak. En ik had toen, uh, uh, dat was tussen twee ambassadeurs in. De ene was vertrokken en de andere was nog uh, niet gekomen. En toen was ik tijdelijk zaakgelastig, zoals het heet. Dus ik had ook de verantwoordelijkheid over de ambassade. En moest uh, zien te regelen dat de Nederlanders uh, veilig weg konden... voor zover dat überhaupt mogelijk was. Dus het was een hele spannende tijd met grote verantwoordelijkheden eigenlijk. Ja, u schrijft in dat boek wat, um, wat u in... 1998 uh, uitgekomen is, samen met Jan Keulen, Midden-Oosten correspondent, geschreven, De Vrede die Niet Kwam. Uh, waarin u eigenlijk, dan bent u uh, in tijd gemeten, bent u dan geloof ik al in Turkije, ambassadeur. Ja, de en dan kijkt u eigenlijk terug op uw hele Midden-Oosten tijd en uh, haalt daar herinneringen aan op en geeft een analyse van de situatie. Daarin schrijft u ook over een paar mensen die u daar moet redden in dat Libanon. En dat, dat, dat, met de verzuchting erbij, waar doe je het eigenlijk soms allemaal voor? Nou, er zijn soms mensen die. Uh, die gaan helemaal hun eigen gang. Dat is natuurlijk een goed recht. Maar die verwachten wel op een gegeven moment dat je hen uit de problemen haalt. En dan halverwege bedenken ze weer zich. En voor ons betekent dat van de ambassade, wij waren dus uh, zeg maar. Uh, vertrokken vanuit Westbaar naar een streek naar Noorden. Maar iedere keer als je dus die grens die bestandslinie overheen moest, dat was heel gevaarlijk. Want ja. het was niet alleen de Israëli's, maar ook Palestijnen zaten er die beschoten. En eh, als je dus dan mensen moest gaan ophalen en dan kwam je daar, dus vanuit oost naar westen, met een afspraak en dan zei, dan zei een, van, een van die mensen bijvoorbeeld, nou ja, ik heb nu een vriendje, ik blijf nog een week langer. Dan heb ik gezegd aan een collega, je hoeft niet die mensen op te halen, maar je mag het natuurlijk wel doen. Hebben ze ook gedaan, maar dat is in zo'n moment... omdat je zelf ook echt fysiek gevaar loopt, uh, ja. levensgevaar loopt... Uh, dan is dat niet gering. Uh, ja, dat je dat, vind, mensen vinden dat heel vanzelfsprekend. maar uh, Ik vond dat ook vanzelfsprekend... maar niet als mensen daar zo op reageren van ik nou, kom het later ja. een weekje nog uh, terug of zo. Kom over een weekje nog eens terug. Ja. Want het schrikt me nu niet. Want die mensen die wij gingen halen die liepen gevaar omdat ze dus uh, werkten voor Palestijnse organisaties. En het was een conflict ook tussen Palestijnen en Libanese partijen, de falangisten in dit geval. En daar, je moest dus door die roadblocks van die falangisten heen. En daarin konden wij dus bescherming bieden aan deze mensen. Maar goed, dat, dat speelde allemaal die tijd. Dus het is, uh, in, soms is het dankbaar werk en soms is het heel ondankbaar werk. Maar goed, het spreekt vanzelf dat je het doet tot op het uiterste. Maar het is niet altijd wat je verwacht. Nee. En uh, had u een, een standpunt over die oorlog waar u daar middenin zat? Nou, ik had natuurlijk een standpunt. Uh, het is moeilijk om geen standpunt te hebben. Uh, de Israëli's hebben dat land bezet. Uh, dat deden ze daarvoor trouwens uh, al een hele tijd. Uh, al sinds 1979, dus in 1982. Uh, ja... Dit was dus een conflict omdat de Palestijnen die vielen de Israëli's aan... Eh, over de ruggen heen van de Libanezen. Eh, maar ja, de Israëli's die liepen nou ook niet zo erg gevaar. Je hebt wel wat bombardementen hier en daar in het noorden. Maar dat kwam van mensen, honderdduizenden mensen, die dat land uit zijn gezet. Ethnic cleansing, etnische zuiveringen al vele jaren daarvoor. Dus eh, ja, de Israëli's. Die die Sharon bijvoorbeeld, die zei... Ja, wij doen alleen maar defensief... maar dan reden ze met die tanks naar voren... en als er dan op hen geschoten werd... dan zeiden ze, ja, we moeten ons toch verbeteren, ver, verdedigen. Dus we rijden nog wat verder. Ja, dan werd er weer op hen geschoten enzovoorts. De Israëli's dachten dus het, het Palestijnse probleem... zoals, ze dat, noemen, zoals dat wel wordt genoemd... militair te kunnen oplossen... maar dat is absoluut niet uh, uitgekomen. Ze hebben weliswaar de PLO helemaal uit Libanon weten te verwijderen. In ieder geval ook uit Beirut, met Arafat. Die zijn toen naar Tunis geëvacueerd. Maar ja, eh, dat heeft helemaal niets geholpen, eigenlijk. Het probleem was, de Palestijnen die moesten ergens heen. Eerst hebben ze het in Jordanië geprobeerd. Eh, dat is niet gelukt. Dat was zeggen, hun strijd tegen Israël. Ze konden natuurlijk ook helemaal niet tegen Israël op. Toen werden ze er daar uit gegooid. De Syriërs hebben ze keurig doorgelaten naar Libanon. Hebben ze het vandaar geprobeerd Israël aan te vallen. Maar eh, dat waren natuurlijk mensen die waren eh, uitermate eh, ja, die, die vochten voor recht. En dat hebben ze nooit gekregen. En dat zullen ze waarschijnlijk ook niet krijgen. Eh, dus we hebben het altijd over een rechtvaardige oplossing. Maar rechtvaardig is er natuurlijk niet als één deel van dat conflict eh, ja, eeuwig in het buitenland moet verblijven. Zag u het toen ook al zo, toen u daar zat, in 82? Ja, zeker. Ja? zeker. Ja, en is daar iets in veranderd, sinds 10, in in uw in kijk op dat conflict? Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, de, de, de, omge de situatie is helemaal veranderd. Wat dus, uh, ik nu anders ben gaan zien, of wat ik toen misschien nog niet zag... Ik heb altijd, ben er altijd van uitgegaan, en ik denk velen met mij... dat de Israëli's uit waren op vrede. Ze zijn ook uit op vrede, maar dat ze daarvoor bereid waren om zich terug te trekken uit die bezette gebieden van 1967 met hier en daar wat grenscorrecties. Maar in de loop der jaren bleek dus dat als je kijkt naar wat de ontwikkelingen ter plekke op de grond. Uh, ze kunnen de Israëli's en de Palestijnen kunnen natuurlijk net zo lang praten zoals ze willen. Maar de Israëli's hebben een heleboel onder controle. Die bezetten die gebieden. En die bouwen iedere dag bij wijze van spreken nieuwe settlements. Uh, of ze breiden ze uit. Als je vrede wil hebben, dan stop je natuurlijk die settlements, die nederzettingen. Want. Dan wil je niet de status quo ver, ver, verstoren, dan wil je dat ver, bewaren en zeggen: van nou, ja, we trekken ons misschien terug, we hebben een aantal zet, nederzettingen op. Maar als je dus iedere dag doorbouwt en zorgt dat die Palestijnen eigenlijk nauwelijks meer levensvatbaar bestaan hebben. dat duidt erop dat ze wel vrede willen, maar met behoud van alles. Dus de Israëli's hebben als het ware alle knikkers van het spel. Ze worden bovendien gesteund door de supermacht van de wereld, de Verenigde Staten. Uh, zelfs de Amerikaanse president die tijdens een speech in, uh, in Cairo heeft gezegd dat hij vond dat de Israëli's de nederzettingen activiteiten moesten stoppen. En dat er een oplossing moest komen van, op basis van de grenzen van 1967 met hier en daar wat correcties of noem het liever veranderingen. Die is er absoluut niet in geslaagd. Op een gegeven moment is het uh, de, de, minister of, of de minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... heeft gezegd, uiteindelijk moeten ze het zelf oplossen. Ja, als je dat zegt, dan weet je natuurlijk... dat Israëli's met een uitstekende lobby in, in de Verenigde Staten... dat die alle macht hebben, dus die kunnen blijven doen uh, wat ze willen. Dus zoals ik zeg, Israël komt bijna overal mee weg. Zo streep het woordje bijna maar min of meer door... U maar, bedoelt dit boek, wat, dat wat boek, dus in 1998 uitkwam. Daar ja. had de uitgever zo'n oranje opvallend bandje omheen gedaan. Van Dam, 20 jaar diplomaat in het Midden-Oosten, dubbele punt. Israël komt bijna overal mee weg. U kunt het boek eigenlijk nu zo een beetje geactualiseerd weer uitgeven. En dan met nou ja, een bandje dan zal ik en bijna dan laten ze, en dan staan, dan maar dan met een streepje erder. Want oh ja? het, in feite komen ze overal mee weg. Dus Israël komt overal mee weg? Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, er is niemand die er echt tegen verzet. De Amerikaanse politici niet, de Europese politici niet. Uh, hun uh, bezetting is gewoon voortgegaan. Uh, de Amerikaanse president vroeg niet van trek die settlements terug. Nee, hij zei alleen maar ga niet door met bouwen van nieuwe. Dat is eigenlijk nog helemaal niks bijzonders. Hij vroeg eigenlijk dus iets wat helemaal niet bijzonder is. Maar nee, zelfs dat... Uh, daar trokken de Israëli's zich niets van aan. Het is zelfs zo dat heel vaak in het verleden en ook heden, als er een belangrijke missie komt, bijvoorbeeld van de Amerikaanse of, of van andere landen naar Israël, dan kondigen ze bijvoorbeeld aan: we gaan zo en zoveel woningen extra bouwen. Dat is iedere keer. Is er dus een soort provocatie of een fait accompli? Van wij gaan gewoon door. En uh, dus, waar ik dus in veranderd ben, is dat ik in de loop der jaren, Eigenlijk het idee dat Israël misschien ook wel vrede wil... Dat heb ik, eh, eh, daar is mijn standpunt in veranderd. Dat wil zeggen, ze, natuurlijk willen ze vrede. Iedereen wil ze vrede, alleen ze hebben er niks voor over. Ze willen dat gebied, dat hele Palestina, willen ze houden. En... Nu willen ze dus ook de erkenning van niet alleen maar een staat... wat ze vroeger, dus de Palestijnen hebben, althans de meesten hebben... wat lange Israël erkend, het bestaansrecht, als je dat zo wil noemen. Maar nu willen ze dus zeggen, je moet ons erkennen als Joodse staat. Dus het land waar jij als niet-Jood vandaan komt... moet je nu erkennen als een Joodse staat. En dan zeggen ze later misschien van... ja, je hebt ons erkend als Joodse staat. Daar is geen plaats voor niet-Joden, dus jullie moeten er ook nog uit. Want... Ze hebben natuurlijk, eh, er is natuurlijk een kwestie van de Palestijnen in de bezette gebieden van 1967. Maar in Israël wonen ook, wat Israël, hè, dus van voor 1967, wonen ook een paar miljoen Palestijnen. Twee ik weet niet precies hoeveel. En dat is voor een heelboel Israëli's ook een probleem. Dus eh, alleen de. Voor een hele hoop Israëli's overigens ook niet natuurlijk. Nou ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. In de politieke verhoudingen van Israël. Binnen Israël? Mm -hmm. Nou, ik denk dat ze liever zouden zien... dat er helemaal geen Palestijnen wonen. Dat zou het een stuk makkelijker voor hen maken. En u bedoelt ook, dat willen ze eigenlijk het liefst... schetst u nu een beeld, ze willen eigenlijk een, niet een twee-staten-oplossing? Nee, ik denk het niet. Ze nee? willen We er wel heel lang over praten. Want in die tijd dat je erover praat... zeg dat je er vijf of tien jaar nu langer over praat... in die tussentijd hebben ze de rest volgebouwd met settlements... Uh, dan is er dus nauwelijks. Tenzij je die settlements opge opgeeft. Dat kan natuurlijk wel. Alles is mogelijk. Natuurlijk kunnen ze die settlements opgeven, opheffen. Alleen in de interne politieke verhoudingen is er geen enkele Israëlische uh, politicus die de verkiezingen zal winnen als hij zegt: ik ga die settlements opgeven. Dus in dat democratische systeem ze ze hebben ze zichzelf als het ware vastgezet. Ja, en als de Palestijnse autoriteit zegt... Uh, wij willen een Palestina gebaseerd op een islamitische staat... is daar dan een verschil tussen? Dat, je, dat Israël zegt, je moet ons erkennen als Joodse staat? Nou, zij zouden zeggen, we zijn dan een Arabische staat... want ja. er zijn ook een heel veel christenen. Maar het is een nieuw element wat erbij is gekomen. Want als je zegt... Uh, dat bedoelt aan de Israëlische kant? Ja. ja. ja. Als je zegt, Palestina... Nou, aan het begin van de vorige eeuw was misschien 6%, 6 was Joods. Als je nu zegt, nee, alles is Joods... Dan, moet je, dan ga je dus erkennen als oorspronkelijke bewoners... dat jij daar eigenlijk niet hoort. En dat is dus, uh, als je een staat hebt... wat weliswaar een Joodse staat in de praktijk is... maar zeg maar 20% uh, uit niet-Joden bestaat... Nou, dan als je nog kunt kiezen, dan zeg je... nou dan kiezen we niet voor die naam. Dus bijvoorbeeld Irak heet de Irakse Republiek, of de Republiek Irak. Omdat er een heel veel Koerden wonen. En met die achtergrond, die werden ook erkend... als een van de belangrijke nationale groepen binnen Irak... dan noem je dat dus niet de eh, Irakse Arabische Republiek. Syrië heet bijvoorbeeld wel zo, de Syrische Arabische Republiek omdat die naam is ontstaan in de tijdperk van het Arabisch nationalisme. Egypte heet ook zo, daar komt de naam Egypte voor, voor op het uh, Arabische. Maar goed, dat is historie. Maar nu kom je dus, als je nu de keuze hebt... dan kijk bijvoorbeeld de Koerden in Syrië zeggen... je moet dat Arabische eraf halen. Maar als je nu dus al hebt... Uh, als je Israël erkent als staat, nou, dan is dat al voldoende. Maar als je dus nu zegt... Het moet een Joodse staat zijn, dan kun je daar heel lang over praten. En ondertussen bouwen ze door. Ja, u zegt, um, heel lang heeft de wereld gedacht dat, dat Israël eigenlijk te goede trouw was. De goede trouw was in de zin van, ze waren bezig een vredesoplossing te krijgen. Waarin zij kunnen bestaan en de buurlanden kunnen bestaan. Ik denk dat de meeste mensen nog steeds zo denken dat Israël te goede trouw is. En dat ze steeds worden bedreigd. En uh, nou, ze zijn natuurlijk oppermachtig. Maar de meeste, ik denk dat de meeste politici daar nog steeds over, van uitgaan. Uh, en daarom hebben ze het over het vredesproces. Over vrede zelf wordt niet gesproken, maar wel over het proces. Om het proces in, op gang te houden en dergelijke. Uh, maar de realiteit is eigenlijk anders. Er wordt uh, niet meer over vrede uh, zo gesproken. Uh, om, het is gewoon duidelijk dat... Zij willen over vrede praten, alleen ze willen niks opgeven. Dus dat is hetzelfde als dat je geen vrede wil. Want je moet en ik denkt niet dat Israël bedreigd wordt? Nou ja, het is logisch dat zij worden bedreigd door de mensen die ze onderdrukken. Maar het is niet een bedreiging. Als zij de bevolking onderdrukken... Eh, dus bijvoorbeeld Israël wordt altijd gezien als de enige democratie in het Midden-Oosten... Eh, nou ja, stel dat dat nog het geval is voor, Israël, voor het Israël van binnen de grenzen van 1967... dan is dat zeker niet het geval in de door Israël bezette gebieden. Want ik denk dat het systeem daar, of de situatie daar, eh, het Israëlische dictatuur daar... zeker die van allerlei Arabische omringende landen, evenaard zo niet overtreft... Dus, en dan is het niet een bezetting van vijf jaar of zoiets. Het is een bezetting van 1967, dat gebied dus, tot nu. Dus dat is uh, heel lang. Iemand zei laatst het is de, de langste bezetting in de moderne geschiedenis Dus ja, als je dus gebieden bezet en de bevolking eruit gooit... Ja, dan moet je erop rekenen dat die bevolking dat niet leuk vindt... en dat dat nog generaties kan doorduren. Zeker als je doorgaat met het geweld iedere dag... En heeft u enig, um, laten we zeggen, historisch begrip van waarom Israël bestaat? Ja, natuurlijk. Dat is en, dus, en waarom uh, het ook daar bestaat? Nou, dat, ja, natuurlijk. Daar hebben ze vroeger gezeten en 2000 jaar lang niet. En uh, het is op een gegeven moment door de Britten bedacht dat ze daar konden zitten. He, de Balfour Declaration, en daar stond dan heel duidelijk in... met respect voor alle andere bevolkingsgroepen... die waren in die tijd dan toevallig nog de meerderheid... En er zijn allerlei missies daarheen geweest naar Palestina... om uit te vinden wat de bevolking wilde. Nou, dus binnen het kader van het zogenaamde zelfbeschikkingsrecht. Nou, die kwamen allemaal terug met de slotsom... dat die bevolking wilde daar absoluut niet aan meewerken... uitverkopen een eigen land. Natuurlijk weet ik wat de achtergrond is. Maar dat is een probleem wat dus niet door de Palestijnen... of de omringende Arabische landen is geschapen... maar dat vanuit Europa komt... En nu uh, is natuurlijk Europa pro-Israël, want dat mag niet in gevaar komen. Maar uh, de bevolking is het is daar natuurlijk niet mee eens en het ook nooit mee eens geweest. Alleen ze hebben wel inmiddels het fait accompli aanvaard. Alleen nu wil Israël is niet meer geïnteresseerd als dus de omliggende, omliggende landen ja. uh, voor, voorstellen doen tot vrede. Ja, u zegt ja, het Westen blijft Israël steunen, want het mag niet bedreigd worden of het mag niet in gevaar komen. Uh, mag het wel in gevaar komen? Nou ja, dat zeggen de Zeders Wij kunnen maar één keer verliezen. Uh, het mag ook niet in gevaar komen. Maar het is absoluut niet in gevaar. En uh, dat is natuurlijk de mythe die Israël hoog heeft gehouden. Die kunnen natuurlijk nooit bewijzen. Maar ze hebben met het grootste gemak de Arabische legers in 1967 verslagen. In 1967. 1973 uh, was het even op het nippertje voordat ze die... Omdat uh, van de Arabische kant Egypte en Syrië waren ze nogal uh, vernuftig bezig geweest. Dus het was echt een verrassing voor de is Maar uiteindelijk uh, zijn de Arabische landen geen echte bedreiging voor ze. Maar ze moeten er natuurlijk wel mee rekening houden dat... Maar geen bedreiging omdat u zegt uh, die landen zijn militair niet sterk genoeg? Die zijn militair niet sterk genoeg. Alleen maar daarom, hè? Nou ja, want kijk, want, want nee. u zegt tegelijkertijd natuurlijk... van in feite wordt Israël uh, langzamerhand erkend. Hè, de facto. Allang, allang natuurlijk, ja. door alle landen. Uh, uh, uh, juridisch gezien, het wordt erkend, het, het bestaat. Maar qua gevoelens natuurlijk niet. Kijk, en uh, die gevoelens liggen daar natuurlijk altijd maar te te borrelen. En, en dat kan je natuurlijk ook als een enorme bedreiging voelen. Dat kun je doen, ja. En, maar, uh, maar je duw. moet dus uh, ermee rekening houden... dat als er, als er inderdaad meer democratie komt... in die landen... Ja. en ze echt mogen zeggen wat ze ervan vinden... dan ja. zijn ze natuurlijk... Uh, allemaal heel erg anti-Israël. Maar ik heb het dan niet, niet alleen maar over... van na 1967... maar er zijn er diverse oorlogen geweest. Uh, ze hebben Gaza ingevallen. Ze hebben... Uh, Libanon een aantal keer plat gebombardeerd... met uh, honderdduizenden vluchtelingenstromen. Uh, het is maar doorgegaan. Dus ja. het is niet zomaar dat het al die jaren stil is geweest. Dus uh, de Israëli's hebben er geen vrienden bij gekregen. En uh, zo'n zo tien jaar geleden, acht jaar, een aantal jaar geleden... is bijvoorbeeld door Saudi-Arabië samen met de hele Arabische Liga... voorgesteld om, uh, aan Israël. Om Israël te kennen, erkennen binnen de grenzen van 67. En eh, dan zouden alle Arabische landen vrede met Israël sluiten. Je zou zeggen, nou, dat is een prachtig voorstel. In ieder geval op basis, om daarvan, op basis daarvan te onderhanden. Want de Israëli's hebben er niet eens op gereageerd. Die zijn daar dus niet in gezikt. Dus dat... Maar u zegt, ze zijn niet uit op vrede. Ja, ze, u zegt, ze zijn uit op vrede, maar ze willen er niks voor opgeven. Maar waar zijn ze dan uiteindelijk op uit? Om heel Palestina te behouden. En waarom zijn ze daarop uit? Nou, dat vinden zij, ik denk de meeste Israëli's, Joodse Israëli's, moet je onderscheiden natuurlijk. Die zien dat als hun land. Ja. En uh, dat dat hun historisch vaderland is. En als in, 1907, in 1948, 1949, tijdens die oorlog, uh, de kans er was geweest, hadden ze natuurlijk het helemaal bezet. Maar dat is niet gelukt. Achteraf hebben ze daar spijt van gehad. Maar. Dat is het hele voormalige Palestina. Dat willen ze hebben. En sommigen willen nog meer hebben. Maar dat is in principe wat vrijwel iedereen daar wil hebben. En waar ze in feite ook al lang aan gewend zijn. Want ze hebben dat dus al. Meer dan 40 jaar in bezetting. En daar. daar heersen ze dus. Ja, als je terugkijkt op de geschiedenis. Dan uh, kan je zeggen. In 1947 kwam er een, een, een VN-resolutie. Voor een twee staten oplossing. Waar de. Waar de Israëlische kant toen nog mee eens was, de andere kant niet. Als je nee, daarop terugkijkt. Is, ja. ja, nee, natuurlijk zegt u natuurlijk, waren ze dat niet. Maar als je erop terugkijkt, dan denk je. was dat dan maar gebeurd, hè? Nou ja, even wachten. Uh, niet alle Israëli's waren er mee eens. Of. Israëli's bestonden toen nog niet, want nee, de staat is Israël bestond nog niet. Nee. Maar bijvoorbeeld een zekere Begin, die uh, later. Uh, premier is geworden, al, al die zijn partij, de, Menna, de, de Irgun... dat waren zeker in... later zou je dat zeker beschrijven, beschrijven als een terroristische organisatie... die waren er tegen, die waren tegen dat verdeelplan. Uh, ja, je kunt zeggen... Nou, de Arabisch, uh, de Palestijnen, die waren natuurlijk niet voor een verkoop... Van, voor, hoe heet het, uitverkoop van hun eigen land, dat is logisch... Dus, eh, maar, de, maar voordat dus die Israëlische staat, de staat Israël, werd gericht, opgericht in mei 1948, waren de Israëli's, of de Israëli's, de Joodse krachten, waren al bezig met bezetting van delen van die volgens het verdeelplan niet hun toebehoorden. Dus ja, dat is nu achteraf bekijken. De vraag is heel erg of, als, of de Israëli's zich dan aan dat grondgebied hadden gehouden. Dat hebben ze in feite al voor 1948 niet gedaan. En daar heeft u niet veel vertrouwen in dat ze dat Zou... zouden hebben gedaan, dus? Nee, eigenlijk niet, nee. want ze hebben het niet gedaan. Ja. Ze hebben meer bezet dan ze volgens dat plan uh, zouden hebben gekregen. En bovendien, Jeruzalem was in dat plan een soort uh, een apart gebied. Niet tot een van beide partijen. En zij wilden natuurlijk ook Jeruzalem hebben. Je ja. hoort het regelmatig zeggen van dat dat de, de eeuwige hoofdstad moet zijn... een ondeelbaar en dergelijke van Israël. Ja. Um... Hoe, hoe, hoe heeft u eigenlijk diplomaat kunnen zijn in het Midden-Oosten met deze opvattingen onder een Nederlands beleid, wat echt heel anders klinkt dan dit. Nou, je hoeft er niet altijd over te praten. Nee? Dus uh, nee. Mm. Maar je moet een ander beleid uitdragen. Nou ja, je moet een ander beleid uitdragen. Toen ik bij het ministerie begon, was het. Uh, het begrip Palestijns Palestine, homeland was al een taboebegrip. Dat mocht al niet eens genoemd worden. Maar dat is in de loop der jaren dus wat veranderd. Maar ja, daar de, moet je... De Israëlische in. invasie in Libanon... waar we mee begonnen met die granaatscherf... die heette ook geen invasie toen, hè? In nee, Nederland... dat was een soort actie. Mijn chef, ik had gezegd, er is invasie... maar hij veranderde dat in een actie. En die actie die duurde 12, 15 jaar later nog door. Uh, er zaten natuurlijk een heleboel mensen die in, in, in, in buitenlandse zaken... en ook daarbuiten, die, die echt pro israëlisch waren. Hè? En uh, laat ik zeggen, absoluut niet neutraal uh, opereren. Maar goed, dat, dat was in die tijd ook... Uh, paste dat in, in het beleid, zeg maar. Maar uh, je hoeft in Libanon of in Egypte of in Irak of in Libië... Hof, hoef je niet steeds over het arabisch israëlisch conflict uh, te praten... Tot zover het eerste uur van het marathoninterview Djoeke Veninga in gesprek met oud-diplomaat Koos van Dam. Zometeen naar de reclame en het nieuws gaan we verder. Mocht u een deel van het gesprek gemist hebben, ik zal zo meteen een samenvatting geven. <tiedat>